Christian Bonenbakker met de Ten OS Journaal. Premier Jette heeft vandaag, een paar uur na zijn beëdiging, gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Die zegt dat hij Jette heeft gefeliciteerd met zijn aantreden. Ze spraken volgens Zelensky verder over luchtafweerraketten en de Oekraïense energievoorziening, die hard wordt geraakt door Russische luchtaanvallen. Jette en Zelensky hebben ook afgesproken om elkaar snel te ontmoeten. EU-leiders verwijten de Hongaarse premier Orbán dat hij de geloofwaardigheid van de EU ondermijnt. Orbán dreigt een lening voor Oekraïne te blokkeren omdat Oekraïne volgens hem te weinig doet om een beschadigde oliepijpleiding te herstellen. Daardoor krijgt Hongarije nu geen Russische olie. Eerder had Hongarije nog met de lening voor Oekraïne ingestemd. Met het vertrek van Mona Keizer uit de BBB telt de Tweede Kamer nu 17 fracties. Keizer zegt dat ze zich niet bij een andere fractie zal aansluiten. Ze stapt op bij de BBB omdat ze Caroline van der Plas niet mocht opvolgen als fractieleider, terwijl haar dat wel zou zijn toegezegd. De afgelopen weken bleek al dat er sprake was van een richtingenstrijd binnen de BBB politiek verslaggever Wilma Borgman. Keizer zelf kwam met een stevig stuk over de islam bijvoorbeeld... om ook andere kiezers aan te spreken. Nou, dat lukte in oktober nog niet heel erg, want de partij werd gehalveerd. Maar toch wil Keizer daarmee doorgaan... met wat zij noemt dat sociaal-conservatieve verhaal. De BBB heeft nu Henk Vermeer als fractieleider... die juist duidelijker de boerenbelangen wil vertegenwoordigen. De Amerikaanse ambassadeur Charles Kushner is niet komen opdagen bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was op het matje geroepen vanwege uitspraken over de dood van een rechtsextremistische student. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken moet Kushner zich niet bemoeien met zaken die alleen Frankrijk aangaan. Het weer, hier en daar regent het, minima vannacht tussen 5 en 9 graden. Morgen veel bewolking en vooral ochtends wat regen bij 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. Noorse band Kevin met het en het, het, het album Cultuur en het nummer uh, Encheffel voor FB. Niemand controleert me waarschijnlijk of het goed is. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Mijn naam is nog steeds Verrode. En ik ben nog steeds zonder. Yeah. Uh, we have people abroad uh, listening. Hello Costa Rica. Costa Rica. Welcome to the show. Uh, yeah. Sorry for all the Dutch uh, languages and all the... <coughs> but uh, We're better at speaking Dutch than uh, English. Nou, dat valt wel mee. Speak for yourself. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> maar we doen het gewoon lekker in het Nederlands. Ja. Uh, ja, eerste uur zit er allemaal op. Je yeah. het overleefd. Yeah, we survived. Yeah. <laughs> uh, ja, we begonnen met. Uh, we gaan straks. Uh, ja, ik zou eigenlijk een interview hebben vandaag met een band, uh, Kakosopia. We kwamen niet uit qua tijd. Ze komen uit Amerika En eigenlijk als dit programma is afgelopen Dan komen hun thuis van hun werk okay. Dus ja, dat ging hem niet worden nee, Zo beroemd zijn ze niet <laughs> nee, Ze moeten nog werken inderdaad ja. <laughs> We gaan ze nog wel even een nieuwe single van ze draaien Maar toe aan het eind Dus misschien dat ze hem dan nog even kunnen meeluisteren uh, Wat ik wel nu ga draaien We hebben al een keer een interview met hem gehad Ik heb hem een berichtje gestuurd Maar nog geen reactie Dus misschien hoort hij het niet ik heb het over Mystery Machine. Die heeft uh, uh, nieuwe muziek. Het is bijzondere muziek. Uh, ja. Maar, uh, ja, zijn af en toe een beetje, beetje uit Amerika. Okay. Beetje, af en toe moet je een beetje aan Abruptum denken, een beetje, beetje geluiden en dingen. En. Okay. Dus, uh, het is bijzonder, maar uh, oordeel zelf. oordeel zelf, zei ik. En dan moet je wel starten. Dank u. Zijn we zijn weer live. Je hoort de band Funeral Harvest met het nummer Princium et finis van het album Redemptio. Okay. Uh, ik, ik ontdekte deze band en ik denk, oh gaaf. En toen bleek ik dus twee jaar geleden te hebben gezien in Zweden. Dat traden ze op. <laughs> Oké, okay. en hoe waren ze ontdekt dan? Uh, via internet kwam het voorbij. Ik denk, hé, hey, dat klinkt gaaf. Oh, en toen ging ik ja. het opzoeken. <laughs> toen hadden ze dus daar gespeeld. Oh, Lekker opgelet. Ja, maar ja, weet je, er zijn zoveel bands, weet je... dat ik af en toe ook gewoon niet meer weet wat je nou ziet en uh, niet oh, ziet. Heb jij nog wat uh, nieuws ontdekt uh, de laatste tijd dat je denkt van... nou, dat, waarom heb je dat uh, nog niet gedraaid? Dat is een goeie. Nou, eigenlijk niet. Ja, net als zei ik, weet je, eigenlijk, ik ben best wel old school wat dat betreft. Ik uh, volg niet echt al die nieuwe bands die allemaal komen en zo. Ik uh, heb er geen tijd voor en het is toch allemaal honderd keer gedaan, weet je. Dus ja, het is dan niet dat de, de huidige muziek... wat is gereleased, wat ik denk van... oh my god, dat is echt... Dat het ja. net zo je gehoord heb. Net, net zoals als jouw band Mirusco... vind je het dan lastig om een riff te bedenken? Of dat je denkt van, nou, alles is al gedaan. en Is het ja. niet iets waar het op lijkt? Of ja, moet... maar dat heb je altijd wel. Al. Ja, weet, alles dan, lijkt... De... Ja, weet je wat ze zeggen? Ik kan maar niet uit welke riff je speelt. Elke riff die er bestaat... is geschreven door Tony Iommi van Black Sabbath. Dus ik bedoel, weet je, dat alles, alles wat je speelt met metal is gewoon een sabbath rip-off. Dus, alles. Ja, alles. <laughs> sabbath is gewoon, uh, ja, gewoon de seed, weet je wel. En, uh, yeah. Hij heeft het geplant ja. en de rest... Uh, dat is gewoon de holy grail. Sabbath is gewoon de holy grail. Of, of het qua. verbetert het, of het... Uh... Ja, dus, uh, <coughs> nee, weet je nee, nee, de riffs ja, die komen gewoon. Weet je, nou. je speelt gewoon wat en... Uh, ja, natuurlijk, het lijkt wel helemaal wel een bepaalde invloed. Maar ja, goed, weet je, dat is wel wat me inspireert. Weet je. Dat zijn toch de bands die je terug hoort, weet je ja. Kijk, wat ik net al zei, ja, het ene nummer hebben we meer een beetje een Mayhem vibe. En dan misschien iets meer uh, Marduk of whatever. Ja, weet je, maar dat is ook de bands waar ik naar luister, waar ik ben opgegroeid, weet je. Dus het is wel eens heel gek dat, dat, je dat, natuurlijk zo nou. dat het eruit komt, weet je En een je nieuwe nummer, waar is dat op ge... Ja, ik nou, weet niet. Nee. Die is nog niet af natuurlijk. Oh, dat werd er niet af toch? Of niet? Nou, het is niet echt af. Weet ik. ik heb, nou ah, twee, twee, de... ik heb dan nu twee halve nummers. En die heb ik eigenlijk ook een beetje gerauw opgenomen om gewoon een beetje te werken. Weet je, omdat ik gewoon een beetje een soort van idee heb. Maar uh, ja, wat ik zeg. Ja, het is nog een. Ja, even weet niet lijkt het op. Ja, weet ik weet niet. Ik zou zeggen, een beetje af en toe zo'n beurzenriffje. Maar ja, goed. Ik. Ja, weet ik dus, uh, weet niet. Het oh, is. Ja. <laughs> <laughs> ik ik zeg, je, schrijf gewoon die riffs en uh, ik neem het op en uh, ja, weet je, dan draai ik het gewoon in elkaar en ik, dan et ik het gewoon en ik hem, ja, weet je, dat is gewoon... Uh... Ik ben en, ben, ben, ben, heb je een deadline dat je nee, denk, van, dan wil ik het afhebben nee, of helemaal, iets van nou... Uh... Nee, ik had wel last met met, de, met de maat van me afgesproken dat we wel gewoon iets van vijf nummers gaan doen, ja. dus dat wordt wel een soort van EP-achtig iets. Nou, weet je, ik zeg, kijk, je moet het ook allemaal alleen doen, weet je wel. Dus het is best wel uh, veel werk. Ja. Maar goed, ik vind het niet erg, bij, want ik vind het gewoon leuk om te doen. Maar ik zeg, ik heb geen rush. Weet je wel, als altijd al zeggen, weet je, ik maak muziek omdat ik zelf cool ja. vind om muziek te maken... Om gewoon mijn ding kwijt te kunnen. Als ja, mensen die het ook gewoon cool vinden en willen draaien. Is natuurlijk ook, oh, is ja. gewoon... Uh, dus Niemand die achter je aan zit van: uh, Hallo, je moet over uh, nee, een half maar, jaar. Nee, niet, want het is mijn, mijn, mijn ding. Weet je. Ja. Dus uh, ja, ik kan zo bepalen natuurlijk uh, de koers een beetje. We kijken er weer naar uit. Want, ja, uh, ik ook. Ja. het uh, komt, komt vast wel. <laughs> uh, we gaan naar iets. Is het Duits of Frans? Het klinkt... Uh, Is het Frans? Frans-Duits? Ja, Frans-Duits inderdaad. Uh, non, eh, Ik, uh, non de you. Non de ju. Non de ju. Met uh, show uh, merci. Wat <laughs> Even een uh, retificatie. Red, red, uh, dit was non ed En dat betekent uh, niet, nee is twee. Als je het in het Frans vertaalt. Het is Latijn. Yes. En dat betekent eigenlijk gewoon... There is no God. Nice. Dus dat, en uh, ze komen uit uh, Duitsland. Niet uit Frankrijk. Oké. Dat was even een boodschap tussendoor. Uit Australië. Niet op Spotify te vinden, heerlijk. Maar wel hier bij Play It Loud Underground. Yeah, hoi. Underground, black metal, also vet. Precies, we draaien van alles. We hebben een misery machine al gedraaid. Ja, je moet er van houden. Ja. Het is eh. Uh... <laughs> uh... uh... We hebben nog maar 24 minuten, jongen. Ja. Dat, uh... Nou, we gaan het precies redden met de playlist. Dus, uh... ja, dat is mooi. Dat hebben we dan weer goed gedaan. Ja, schrijvers staan open, helemaal goed. Maar uh, Ben, nou, wat is het Lijpste concert waar jij ooit bij bent geweest? Het laatste? Het Lijpste. Het Lijpste? Ik dacht van, nou, dit is nou, gewoon niet. Als ik, ik dat vertelde, mensen, ik, euh, ik denk dat dat de Impotentie Snakes waren. Okay. <laughs> dat was. Uh, ja, en we, zagen, we liepen in Sandam en er was een adviesje: Impotentie Snakes. Ik denk oh, geen idee wat dat is. We gaan er, en er stond de Adult Show, bla bla bla. Nou, die begon al. Uh, die gitaristen. die hadden allemaal maar geen uh, broek aan, zeg maar. En uh, die werden ook even vakkundig uh, bewerkt. Uh, door dames. tijdens het spelen. <laughs> dus net een beetje zoiets als. Uh, hoe heet het? Ja, je had Rockbits. Ja, Rockbits ja. inderdaad. Ja. ja, dit was ook zoiets. Uh, okay. de impotentie Snakes. Laat. Nooit meer wat van gehoord. Nee. Maar uh, ook, ze zijn ook nog een keer. een documentaire op tv geweest. Ze dus zagen er geen gat meer in. <laughs> <laughs> er was ook toen een man uh, die denkt van, oh ik, kom, ik ga wel even op het podium dus die, ja, ook zo broeken uit dit en dit kwam, <laughs> die giet met een voorbinding naar achteren staan <laughs> ja, dus stond die man uh, letterlijk, hij stond voorlul en achterlul ja precies, ja dat was eigenlijk wel dat je denkt, nou dat was wel iets heel bizar's en bijzonder, uh, maar volgens mij bestaan ze al lang niet meer ja, precies. Uh. en jij? oh, denk toch, Shining. Shining? Ja, ja, ja. Met ja, uh, Met Niklas, ja. Nou, wij waren ook het wel mest op als we erin gingen, hoor. Maar ja, dat is gewoon een heel Next Level met, uh, met die glas. Uh, scarf en, en alles, de gekkigheid. Shining, zo vaak komen ze niet. Ja, weet... Hij bestaat voor mij niet meer echt actief, volgens mij, die band. We ze hebben al twee jaar geleden, van jaar, hadden ze nog een nieuw album uit. Wat nog best goed was eigenlijk ook. Maar wat ze nu... dat uh, nee, is niet zoveel meer, volgens mij. Geen ik idee. Zei. Maar inderdaad, de impotentie is niks. <lacht> ik heb er nog zelfs een cd van. Dan ging ik een cd kopen. Toen zei die mensen... Waarom wil jij hier een cd van? Ja. Ik zei, nou, het klonk wel... Uh, ja, precies. Ook een plakkerige bladzijden. Dus, ja. <lacht> <Ja, lacht> nou, dat we net niet, maar... Nee. Zoals ze, en ze hebben toen een keer... Uh, waar was ik? wakken. En... Uh, Even kijken, Shining, heeft je er wat gedaan? Eh, wakker, daar heb ik ooit een keer uh, kunnen gezien... die toen een set gingen spelen met Darkthrone. Ja, precies, ja. ja dat uh, was eigenlijk alleen maar Nocturnal Cultos. Ze speelden zouden... Dark Darkthrone-songs. Ze hadden wel Dark Darkthrone-logo en... neergezet van wij spelen. Ja, dat had Wakker gedaan, ah, volgens mij. Maar dat dat vond een... Fenner is niet zo... Uh, nee, ik ik was daar niet, er niet zo blij is, mee. Ik klopt, niet. Maar... Uh, Wakker, was vroeg, wakker stond vroeger altijd wel bekend. Want bij de, ja, dus met het festival... waar je eigenlijk zeg maar, alles mocht, zeg maar. Om ja. wakker mocht je het eigenlijk live doen... als je wou altijd. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk voor mij... echt al jaren niet meer echt zo. Het is allemaal zo, zo bescheiden geworden. Zo'n familiefestival. Ja, en wij zaten uh, nog bij de tent. En er zou een band spelen. En ik, ik denk, wat, hoe heen de dat Dus de impotentie <laughs> dus, uh, nou, Die hadden een show weer met dildo's in. En uh, nuits <laughs> Maar god, ik ga een nummer draaien, want ik kan niet meer. Uh, wat hebben we? Of zilver. Uh, Was het nu de bedoeling om darkness Nocturne Slatterkle te draaien? Maar uh, er is iemand de cd vergeten. Maar we hebben altijd nog backup plans. En uh, dus hier hebben we Impelt Netzo in. Dat was dus geen Darknet Nocturne Slotterkant. Dat was Impel Nazarene met We Are Satan's Generation. We zijn nog kwartier te live en dan ga ik naar mijn bed. <laughs> Dat is mooi geweest. <coughs> Natuurlijk moet ik de hoesknop aanzetten. Um, heb je nog een spannende anekdote? Jezus. Nou, ja, <laughs> Jezus. Laat, laat het over u... Jezus hebben. Nou, Jezus, ja. <coughs> Ben ik weer. Uh, we hebben nog uh, een kwartiertje. En uh, wat hebben we nog? Ja, yeah, dus niet dat. We hebben nog. Ik, ik ga nog een heel draaien. Dat is, uh, en we hebben nog. Oh ja, ik zou een interview hebben met Kakotopia. Uh, I don't know if you're listening, Kakatopia. We couldn't do the interview, but we're to play another song of you visions in the sky. And uh, yeah, that let's listen to it. <laughs> Shut the drummer, you twash those shifter! Dream at you, let's see, get spended! Sporting's coming! You have all was! Come on, I'm in! Over the house, we're stolen, und in terwijl Frommat van Hilt hoorde je. Uh, ze hebben een nieuwe single uit. Ja, single is dat dan. Uh, staat op Spotify. Dat is eigenlijk uh, twee nummers uh, live uh, in, op December Darkness. Dus ga die luisteren. Ik was erbij. en uh, Ik moet zelf ook nog luisteren. Maar. En dan hebben we nog uh, één nummer te gaan eigenlijk. Ja, dan is het alweer aan de einde uitzending. Dan is aan de uitzending. We gaan nog een... Uh, nou, we hadden het net over onze Mayhem-nummers. We gaan de andere draaien straks... Uh, we gaan als de brandweer. Ja, precies. We gaan Ians. End draaien straks. Oké, okay, heel vet. Ja, dat is ook wel een van mijn favoriete songs van Vier ja. Plaat. Lekker buiken, bam. Ja, ik moest ja. kiezen. Of ik moest kiezen. Ik wil natuurlijk die, die, uh, Hier staat een bonus track op. Life is a Corpse, your drag. En dat laatste nummer, de Sentence of Absolution, dat vind ik ook wel. Daar zat ik ook van. Nou, ja. er zit zo'n sound in. Ik die wil ik ook wel. Aan. Ja, dat was zijn gekke ja. sound, was dat inderdaad. Dacht, dat is echt niet echt mee, hè, maar vond ik, dat ik dacht, van, ik bedoel, oh, nou, dat is ook wel een. Uh, maar ja, hè, we hebben voor uh, die ja. andere twee gekozen. Ja, ja, plan. Uh, ja we, we gaan hem uh, draaien en dan hebben we nog een, een slotwoord. Eh, uh, wop, die, ja, ja. Van Mayhem of van hun nieuwste album. heel gaaf album. Gaat gewoon helemaal, eigenlijk wil ik hem helemaal draaien, maar dan, als je niet van Mayhem houdt, zet je de radio uit. Denk ik. Nee, of juist niet, om juist niet. nieuwe band ja. uh, We hebben nog 1 minuut 35. We hebben nog laatste anekdotes. Laatste. Je had het inderdaad over een, wat mijn. Wat zei nou? Concert was? De meeste Factor Concert. Ja, scene. Scene, inderdaad. Heb jij wel eens een concert dat je denkt, nou, ik ga naar die band en dat je het voorprogramma... Dat je, nou, dat was eigenlijk veel beter dan de hoofdact. Uh. Oef. Ik had met Cradle of Fills in de Barroeg. Toen speelde Disaster in het voorprogramma. Oh, ik had met Cradle of Fills, Toen speelde ze met uh, Gorgoroth. Oké, okay, nee, die heb ik gemist. En het was... Uh... Ja, dat is ook wel weer 20 jaar geleden. Ja, het is al. is wel. Toen speelde ja Kredel of Vilt in de Barroeg. Dat uh, kan je niet meer voorstellen. Ik ben ooit één keer ben ik wel weggelopen bij Down. Dat down, oké. Okay. Ja. Ik kijk er vet naar de uit. Dus ze kwamen op en ik dacht echt, what the fuck is dit nou te wat de hel is dit? Ja, gewoon <lacht> echt van afknappen. Ik ben ook gewoon weggelopen. Ik mm. kan het niet zien. We hebben nog 25 seconden. Uh, bedankt voor het luisteren. Ja, was Wederom Kort bedankt voor Sander, voor de support. Ja. Voor het mee. En Marcel, ja, mocht je nog luisteren, ga lekker je bed in, want wij gaan het ook doen. Fijne vakantie nog. Ja. Uh, over vijf weken ben ik er weer. En Sander, wie weet ook. Misschien wel, we zullen, we zullen het zien. We zullen het zien. En uh, bedankt voor het luisteren. en. Stay true. Yeah. yeah. Dit is ZFM.